10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Werven en Bert van Sloten. En welkom op wel weer een nieuwe dag vol nieuws, sport en politiek. En op die Aarde hebben ja. we buitenaardse wezens die terugkeren naar de planeet. Waaronder onze eigen André Kuipers. En we zijn er zo meteen live bij. Nu eerst het nieuws met Renate Evers. Astronaut André Kuipers is bijna terug op aarde. Over een kwartier land, als alles goed gaat, de Soyuz-capsule in de steppen van Kazachstan. In de capsule zitten naast Kuipers nog twee astronauten. Meteen na de landing gaat Kuipers naar Amerika en in Houston ziet hij dan zijn familie terug. Hij blijft een paar weken in de VS om te herstellen. Rond kwart voor zeven vanochtend is de Soyuz losgekoppeld van het internationaal ruimtestation ISS. Kuipers is ruim een half jaar in de ruimte geweest. Op het station van Baarn is vannacht een man van 23 om het leven gekomen door een ongeluk. De man kwam tussen het perron en een trein terecht. Hij overleed ter plekke. Volgens ooggetuigen rende de man met een vertrekkende trein mee en is hij gestruikeld. De politie onderzoekt dat nog. Het is nog niet bekend of de man onder invloed was van alcohol of drugs. In de Amerikaanse staat Colorado zijn de bosbranden inmiddels zo ver geblust dat veel geëvacueerde bewoners weer naar huis kunnen. Een derde van de bosbranden is nu uit. Ook is het minder warm en waait het minder hard. Door de bosbranden zijn twee mensen om het leven gekomen en meer dan 300 huizen verwoest. Ongeveer 35.000 inwoners van Colorado Springs moesten hun huis uit.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 Het weer: zonnige periode en wolken wisselen elkaar af en de middagtemperatuur ligt tussen 18 graden aan zee en 21 in het binnenland. Later vanmiddag vooral in het oosten kans op een bui. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het trekt ons niets aan van de rustdag op Wimbledon. Want John van Lottem speelde 21 Grand Slams en zit hier in de studio. En binnen nu en een kwartier hoopt astronaut André Kuipers... vaste grond onder de voeten te krijgen. Piet Smolders gaat dat van deskundig commentaar voorzien het komend half uur. We lezen op je site, meneer Smolders, dat u al bezig was met ruimtevaart... toen de ruimtevaart nog niet bestond. Dat vind ik ontzettend ja, intrigerend. Hoe kan ja, dat? Ja, dat blijft wel hangen, zoiets, hè? Ja. Nou, ja, ik, ik, ja, ik was een jaar of tien. En dat betekent dus 1950... En toen ben ik begonnen met daarover te lezen. Bestond dus nog niet, maar geloofde er wel in. Ja, een halve eeuw ervaring. Nou, die gaat hij zo dadelijk met ons delen. Hier zijn Bas van Berven en Bert van Sloten. Ja, zes minuutjes zijn we nog weg van uh, het terugkeren van André Kuipers op aarde. Een half jaar was hij uh, in de lucht. Uh, en uh, hij hangt op dit moment ja, boven ja. Kazachstan onder een parachute met een diameter van 30 meter. En hij zit daar met een aantal mede-astronauten in, uh, ja, in de landingscapsule. Een onderdeel van de Soyuz, uh, uh, uh, ru ruimtevaartuigen meneer Smoltus. Dat klopt, hè? Uh, ja, het is een beetje bewolkt uh, op dit moment. Hij gaat nu door de wolken heen. Het is een enorme koepel van duizend vierkante meter... waar de capsule aanhangt, maar mm -hmm. hij zal wel heel blij zijn... Uh, dat die parachute open is. Want de vorige keer zei hij nou... ik werd uh, mis, uh, misselijk toen die parachute open ging. En zag zag ja. al die schermen voor mijn neus. Ja. Maar uh, je bent wel ook heel blij tegelijkertijd. Dat kan ik me voorstellen. Dat, u heeft het zelf nooit gevoeld... maar je moet wel die dampkring even door met de dingen. Ja, en ja, dat, is, dat gebeurt niet zo vaak. En je weet ook dat, het, dat er een heleboel dingen achter elkaar moeten gebeuren nu. En uh, nou, nu gaan we op de landing aan. Ja. Mark Hamer is in Noordwijk. Mark, is het uh, daar spannend of wordt het als spannend ervaren? Ja, het wordt heel spannend ervaren op, op dit moment. Wij kijken inderdaad met z'n allen naar dat grote scherm. Net zagen we die parachute even uh, open zijn. En dus de Zojus uh, door de lucht heen gaan. De cameraman is nu aan het zoeken. Oh, hij heeft hem geloof ja. ik weer gevonden. Maar de minuten daarvoor ja, was het eigenlijk uh, ja, was het niet te volgen. Uh, heel veel mensen stonden met hun telefoontjes in hun hand. Ja, dat is de nieuwe tijd. Maar we stonden gewoon via Twitter alles te volgen. Ook naast me deskundige Govert Schilling. Ja, dat was spannend, hè? Via, de, via de Twitter alles volgen. Ja, het is heel omdat uh, je weet volgens het draaiboek wanneer die parachute open moet gaan. 1 minuut voor 10. En het, uh, ja, dat, is, dat moet bevestigd worden officieel. En, uh... Uh, gek genoeg, ik weet niet precies hoe dat zit. We leken het alsof de beelden vanaf de grond uh, de eerste bevestiging opleverden... voor uh, het feit dat hij inderdaad aan die naar beneden komt. Het waren spannende momenten. Uh, we konden op Twitter volgen dat de separatie van de delen... Ja. zoals dat mama mooi heet, dus uh, goed ging. Dat het radiocontact was verdwenen. En op een gegeven moment dat er weer radiocontact was. Ja, ja dat was natuurlijk heel spannend en ook een belangrijk moment. Op het moment dat die Soyuz uh, dat ruimteschip terugkeert in, uh, naar de aarde. zit Er een motorblok aan, er zit een, een leefmodule aan met zonnepanelen enzovoort. Dat moet allemaal afgestoten worden. En alleen die piepkleine capsule. die moet aan die parachute naar beneden komen. En ja, dat ontkoppelen was dus belangrijk. Dat radiocontact verliezen. dat is logisch. Hij komt met een hoge snelheid de damkring in. De luchtdeeltjes eromheen. die raken elektrisch geladen. en er gaan geen radiogolven doorheen. Dat duurt een paar minuten. Maar ja, we zien nu de livebeelden. Hij komt daaraan. een hele mooie. grote parachute. lekker rustig naar beneden. Zomaar nemen we een flinke klap op de grond. en dan is André thuis. Ja, er is al radiocontact geweest. en we weten dat in ieder geval. door de. De, de, het hoofd, Oleg Kononenko, is gezegd... everything is good, we feel great. En wij kijken inderdaad naar die beelden van die parachute. Mark Hamer in Noordwijk bij ESA, hier in de studio Piet Smolders. Ruimtevaartdeskundige, eh, boven Kazachstan Waarom altijd Kazachstan meneer Smolders? Uh, nou ja, daar is een heleboel ruimte. En ja, geen daar berg. raak je niks. Nee, daar raak je, raak je dus niks. Je kan uit koers raken. Ja, en hij, hij, je mag een beetje inderdaad uit de koers raken. Daar ligt ook een reservelandingsgebied... En, en nog uh, twee gebiedjes waar hij terecht kan komen als hij een omloop later... Uh, zou terugkomen, of nog een omloop later. Mm -hmm. Want het draait om de aarde, maar de aarde draait er ook onderdoor. Dus je schuift ja. onder die baan steeds op. Dus je moet heel goed weten waar je erin komt, die ja. door doorgaat. Is dat ja. ook variabel? Want u zegt, ja, dus we hebben dus een, een paar landingsgebieden. Het komt op millimeterwerk aan, waarschijnlijk dus. Uh, ja, nou, het is heel belangrijk om uh, de, dat hitteschild van die uh, capsule... om dat, zeg maar, in een bepaalde richting te houden. Hm. Want daar stuurt hij, dus kan hij dus ook een beetje, beetje mee obsturen. sturen. Juist. He, dus er was dus, iemand op het water met zo'n... Uh, hoe, hoe noem je zo'n board? <laughs> wakeboard? <laughs> ja, wakeboard? Ja, zo n, zo n loodje, ja. wakeboard. Zo'n beetje kan, kan ja, sturen. Ja, precies. Bert kan je, dus, kan je dus over ja. die atmosfeer, als het ware, <laughs> skippen. Ja. Ja. En uh, nou, op die manier de baan een beetje beïnvloeden. Maar je moet dus heel veel ruimte hebben. En die heb je daar. En het is met de lanceerbasis. Ja. Nou, in Noordwijk wordt het in de gaten gehouden. Maar niet alleen in Noordwijk, ook in Moskou. Geert Groot-Koerkamp is in Moskou. Geert, uh, zijn ze daar ook tevreden? Uh, ja, nou, het applaus moet natuurlijk nog knikken straks. Maar de afgelopen uren hebben we hier de spanning voelen oplopen. In het begin was het allemaal nogal stil en routinematig, maar geleidelijk kwamen er steeds meer mensen. Ook familieleden en collega's van de astronauten hier. En ja, bij elke stap die we ook in Nederland hebben kunnen volgen. Ja, het was toch een kleine zucht van de opluchting dat het allemaal goed uh, ging zoals gepland. Er uh, was eigenlijk maar één, uh, één, één afwijking. Dat was vooral dat de, de vertragingsmotor 11 uh, seconden later af, uh, afschoten dan gepland. Maar voor de rest liep alles uh, ja. helemaal volgens plan. Jij zit in het vluchtleidingscentrum in, in Moskou, Geert. Uh, uh, hoe is zo'n sfeer daar? Want dat zeg je al, hè? Dat, ik denk maar dat er ook opluchting is op het moment dat er, dat er dingen goed gaan. Dat je ziet dat die procedures gevolgd worden en het, en het echt lekker loopt. Uh, wat je altijd ziet, uh, dat was ook bij, bij, de, bij de lancering uh, van, van Kaart of zo... Dat, ook bij eerdere lanceringen, is dat het... Uh, het ziet er allemaal heel uh, routinematig uit, rustig. Uh, maar je merkt dat al die mensen die hier... Uh, ieder met zijn eigen taak uh, in deze grote hal zitten... en ook daarbuiten in allerlei kamertjes... Uh, ja dat hij wel degelijk beseft dat het natuurlijk een hele toch een risicovolle operatie is waar, ja. waar alles van seconde op seconde goed moet gaan. en uh, Die ontlading die komt echt als ze als zo meteen uh, zijn geland inderdaad, zoals het ook met de koppeling, zoals het ook met de lancering. Uh, die ontlading die komt er zeker. Dan is er echt een gevoel van enorme oplichting dat het allemaal weer is goed gegaan. Ja. Het is, we zien nu de beelden. Het is niet helemaal goed in te schatten hoe hoog ze nu nog zitten. Meneer Smol, kan, kan u dat een beetje afleiden uit, uh, op basis van ervaring? Hoe hoog zitten we? Ja, ik denk dat... Dat ze nu nog een minuut of vier te gaan hebben. Ja. En uh, maar, maar, maar, dat betekent een paar, kilometer, dat hoog. paar ja. kilometer hoog, een paar kilometer hoog. Nou, ik, dat weet ik, omdat ik verwacht dat ze rond 10 uur 13 landen. Ja, want u zit ja. de hele tijd en op uw horloge te kijken. Ja, ja nou ja, dat je je is houdt het is gewoon van minuut tot minuut bij. Wat is geert, Wat zegt <laughs> het vluchtleidingscentrum? Wanneer is het uh, touchdown? Uh, vijf minuten en vijf seconden. Nog vijf minuten en vijf ja, seconden. Ja, nou dan wordt het ah, tien uur veertien. Ja. <laughs> we, we zien die, die, die, die parachutes hier een beetje opbollen en weer plat worden. En opbollen ja. en weer plat worden. Hoe kan dat? Wat is dat? Nou, ik denk dat dat, beld, beetje, maar... ja, dat dat een beetje... Ja, dat kan natuurlijk een kwestie zijn. Ook een beetje van beeldkwaliteit, uh, hoor. Dat het beeld een beetje gedrukt is. Uh, het, het is. Het is toch al fantastisch dat we dit kunnen we dit zien. Dat zien. Dat is, we dit het is heel bijzonder. Ik, ik, ik, ik, dit is alleen maar de laatste tijd. En je moet natuurlijk een beetje geluk hebben. Want uh, hij kan een beetje uit de buurt landen. 20 kilometer verderop. Ja. Dat kan ook heel best. En, en dan heb je hem dus niet direct op de camera. En heeft die parachute... Want ik, ik beschrijf het maar gewoon als ja. een soort parachute. Heeft hij nou ook gewoon last van, uh, van de wind? Dat hij opeens gewoon in een windzak uh, terechtkomt. Of opeens aan de andere kant op gaat? Nou, de, de, de, de, de, op het laatste moment is wel degelijk de windrichting ook uh, van belang. Ik denk dat de vervorming van het beeld... Uh, er ook toe bijdraagt dat we denken dat die parachute voortdurend een beetje een andere vorm, vorm neemt, krijgt. Ja. Het is een enorme koepel. Hij ja, is, is zo groot ding, als de, de planetariumkoepel... waar ik de baas was een tijdje geleden bij artus. Precies. Zo'n enorme parachute is dit. Ja, we gaan even naar Mark Hamer. Die staat in Noordwijk. Want nog een paar minuten en dan uh, is het touchdown voor de broer van uh, de man waar, waar je naast staat, volgens mij, Mark. Ja, ja, Peter en Fred Kuipers die staan hier naast me. staan naar het scherm te kijken. Hoeveel minuten nog moet hij aan die parachute hangen? Iets van vier minuten, geloof ik. Dus, uh, maar het ziet er allemaal heel rustig uit. Dus... Ik maak me geen zorgen meer. Uh, nee, nee, want jullie zaten eigenlijk apart als familie. Jullie hadden ja, af, ja, afgeschermd. Maar en, en, en, toen op een gegeven moment dachten jullie, nou het kan wel, we kunnen wel deze kant op, hè, Peter? Ja. Nou ja, ook, ook om het te delen. We wilden graag uh, ook bij de familie bij elkaar zitten om dat moment uh, te ervaren. Maar ook om, uh, om het te delen met iedereen. Dus wat dat betreft, dan, vandaar dat we weer hier staan. En inderdaad, de spannende momenten zijn nu, uh, als het gebeurt, ja, het moet nog landen het laatste kleine stukje. Het laatste kleine stukje eerst, maar we gaan ervan uit dat dat goed gaat. Ja. Uh, gek beeld om, om te weten dat hij daar nu, nu in zit, greef, vreemd gevoel. Ja, vreemd gevoel. En ik kan me ook wel begrijpen dat zei wat het is een soort uh, kermisattractie is. Want hij ziet hem ook een beetje heen en weer zweven. <laughs> ja, het lijkt heel rustig, maar nu die camera inzoomt, uh... Ja, zie je wel dat hij flink heen in weer ja, zo... en weer beweegt. Hij is natuurlijk helemaal geen zwaartekracht gewend. En nu hangt hij daar uh, wel aan de zwaartekracht uh, te, uh, te voelen. Dus het moet voor hem ook een heel raar moment zijn. Maar het lijkt me heel fijn ook leuk om te kijken als de, de eerste, astronauten, als de astronauten eruit klimmen. Ja, want volgens mij hebben de, de, de cameraploegen hebben hem in ieder geval goed in beeld. Ja. zodat wij ze weten waar hij gaat neerkomen, wat, wat er gaat gebeuren. Uh, ja, het, het lijkt uh, ja, nu nog een uh, paar minuutjes. Hè? Ja, precies. Het, uh... Ja, en dat is, is het niet gekomen. Maar laten nee, ik... we afwachten dat ze er echt weer uitkomen. Dat je, ook de remraketten is ook nog wel, uh, wel handig dat die aangaan. Ja. <laughs> die plofte hard neer natuurlijk. Ja. Ja. We gaan het niet meemaken, we, we kijken nog met z'n allen naar de schermen. Terwijl we ook ongeveer in de lens van heel veel tv-camera's kijken. Nou, die geven we ook even de ruimte om dit bijzondere moment zo mee te maken. Want meneer Smolders, die remraketten die zijn natuurlijk wel essentieel waar uh, Mark het net over had. Nou, die laatste remraketten zijn eigenlijk niet zo essentieel. Nee, het, nee als die niet werken dan, uh, dan, dan, zo, dan, dan, dan, dan, dan komen ze nog heel beneden... Wel een beetje hard. Uh, ze hebben het, uh, zeg maar een soort van telescopische ophanging van die stoeltjes. Mm -hmm. En voor de landing, dat is nu dus, nu dus het geval, worden die telescopen uitgerekt. Dus die stoelen worden helemaal naar boven gedrukt, zodat ja. ze met hun neuzen praktisch tegen het dashboard zitten. Mm -hmm. En dan op, op het moment van de landing kan die hele zaak nog één keer inveren. helemaal in, inveren, ja, inderdaad. Uh, dus dat kan, maar met die raketjes erbij. Dat zijn zes uh, raketjes die onder het hitteschild zaten. Het hitteschild is intussen afgeworpen, dat is niet meer nodig. En, die, en dan zit er een voeler van anderhalve meter onderaan de capsule. Zodra die voeler aan de grond raakt worden die zes raketjes ontstoken. Ja, precies. En dan is het 5 uh, ja, km per uur ongeveer als het goed is. Dus dat, is, een, dat, is zacht, dat is een zachte dus, landing. Dus dat is een hele zachte ja, landing. En, en doe, je dat, doe je dat niet? Wat, wat, wat is de valsstand nu zo'n beetje aan die parkeer? 30? 30. 30 km Ja, dat is toch een beetje van je 30, ja. met 30 van je fiets afval, is toch wel hard? Ja. ja. Dat is wel de. Het, me, het heeft het nu iets weg van gewoon zo'n zo luchtballon op een mooie zomeravond. Ja. Ja, nou ja, kijk, het ziet er vrij uit. Het, het, ja, het, het, het weer ja. werkt ook, ook mee. Het is uh, een beetje bewolkt. Het is 21 graden. Het is ook niet al te heet. Ik denk dat het in Houston heter is als hij hm. daar aankomt. Ja, want hij gaat hierna naar Houston toe. Hè? Ja, hij, over uh, 24 uur. Uh, die, uh, hij vliegt via Schotland en Canada. En landt over 24 uur op Ellington in Houston. En daar zijn dan zijn moeder is is vrouw en is vier kinderen. We ja. gaan nou, nog eventjes terug naar Moskij. Dan Geert, Geert uh, Grootkoerkamp staat er in het vluchtleidingcentrum. Die kijkt op de klok en die weet ongeveer hoe lang het nog duurt... voordat er de touchdown touchdown is. Geert, hoe ziet het eruit? Uh, hij staat nu op 27, 26, 25. Kijk dus uh, je kunt nu mee gaan tellen. We gaan aftellen. Ja. Nou ja, ga je gang, zou ik zeggen. <laughs> Vanaf 10. <laughs> dan gaan we yours. naar beneden. <laughs> She's all yours. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En dan is hij er nog net niet. En nog een heel klein beetje. Oh, helemaal te wachten. We pakken er nog een paar secondjes bij. Maar het leuke is dat we nog net vlak vlak boven de grond even die sturenkretjes zien. En op, in Kazachstan ja. word je op oude beltje. Ja, dus nu, dat poeft. Ja, Er komt een enorme ja, ja. stofwolk wel ja. uh, meteen naar boven. Even ja. kijken wat er gebeurt ja. in het vluchtelingencentrum. Wordt er geklapt? In Noordwijk wordt er geklapt. En hier ja, klapt de, kap, de parachute in. Als die nodig nog wat wind vangt, dan heb je kans... het gebeurt heel vaak dat hij de capsule omtrekt. Is dat gunstig of niet? Nee, dat is niet gunstig, want dat is vervelend voor die cosmonauten. Dan gaat hij rollen en dan kan het best zijn dat ze op hun kop uh, hangen eventjes. Totdat de mensen van de bergingsgroep erbij zijn. En die rollen de capsule dan om te beginnen al zo dat ze tenminste rechtsop ja. zitten. een beetje o, zitten in op een laag wasprogramma voel je je dan Ja, zoiets. Mij. In de, ja. de wasdroog op een laag programma, ja. ja. ja, ja, ja. Eh, we zien al de eerste auto's die nu ook ja. in beeld komen. Meteen, ja. Dat betekent dat hij eigenlijk op de juiste plek geland is. Uh, ja, nou, ze hebben daar verschillende landingsplekken waar ook al spullen klaarstaan. Hoor. Dus uh, ze zijn op alles voorbereid. Maar uh, het is handig als ze er meteen bij zijn. Want het is niet prettig in die capsule. En John, van, John van Wattop zit hier in. ook. Zit je een beetje te genieten, John? Ja, het is uh, schitterend. Het is alsof ik uh, op school ben. Gewoon, ik ben zo aan het luisteren en aandachtig. Uh, heel interessant allemaal. Ja. Mark, in uh, Noordwijk. Uh, We uh, hoorden al een klein applaus, uh, dame, opluchting. Ja, absoluut. Fred Kuipers, opgelucht. Ja, heel, ja, opgelucht, nog niet helemaal. Want ja, hij is er nog niet uit. Ik wil hem eruit zien. Het uh, is een flinke stofwolk en het zag er allemaal heel rustig uit. Ja, daar kwam maar neer, uh, maar ja, die parachute trok hem ook nog even schuin. Dus, ja, precies. Uh, dus dat ik was ook... nog even een tikje. Ja. En, en nu zien we er al wel wagens omheen. Het uh, ja, is natuurlijk heel veel spanning te wachten tot, die, uh, tot de eerste astronauten eruit komen. Ik geloof dat André als laatste komt. Die zit aan de derde positie. En het is uh, Colin of uh, Petit uh, die het eerste eruit komt. Maar ik wil er wel uh, eruit zien komen. Nee. Ja, Dat wel. Hè, ja, dat. Dus, ja, er, er is opluchting, maar uh, nog een heel klein beetje spanning in ieder geval hier in Noordwijk. Jammer dat ze niet op de begeleidende voertuigen een camera hebben geschroefd, zodat we wat dichterbij kunnen zijn. We moeten het doen met enorme afstandsbeelden van de Russen. Uh, dus je ziet niet of, de, of die cosmonauten zijn. Geen astronauten, maar cosmonauten. Hè? Want uh, als je in Rusland wegvliegt, ben je een cosmonaut, toch? <laughs> Ja, in Rusland zeggen ze kasmaft ja. en in uh, Amerika zeggen ze natuurlijk astronaut. astronaut ja. en maar André zegt gewoon ruimtevaarder. Ruimtevaarder, dat, ja, dat is wel mooi, ja. ja. De landen ondertussen ja. vier helikopters uh, ja. omheen. Uh, betekent dat dat alle uh, ruimtevaarders een eigen helikopter krijgen zo? Uh, nee, ze vliegen in één helikopter uh, samen. Maar goed, er zijn natuurlijk veel, er zijn ongeveer honderd man betrokken bij de berging hier. Mm -hmm. Uh, dus er is meer personeel wat naar beneden komt. Nu, uh, ze vliegen straks met de helikopter naar uh, uh, Karaganda. Dat is de, uh, de, de grote stad daar in de buurt. Mm -hmm. En uh, daar krijgen ze een ontvangst door uh, de plaatselijke bevolking. Daar staan drie mooie meisjes klaar met uh, zout en brood. En daar krijgen ze een Russische muts, een Kazakstaanse muts op to en een mantel om. <laughs> Zout en, en brood? Ja, brood en zout, Ja, dat is ja, maar, een traditioneel is dat? Oh. welkom. Dat is in heel Rusland zo, en uh, in Kazachstan dus ook. Oh. Ja, vindt het geen tractatie? Brood elementen. Ja, precies. Dat dat wat John zegt, als je een half jaar bent weggeweest... Uh, zet je volgens mij te wachten op een hamburger, denk ik. Ja, en het gekke <laughs> is, je mag dus helemaal niet eten... want dan verstoor je het medisch onderzoek daarna. Dus, er is een keer een cosmonaut geweest die een sinaasappel... die hem aangereikt werd door iemand uit het publiek. Gewoon iemand die was toegestroomd. Um, op opat, maar mm -hmm. dat mag dus helemaal niet. Die kreeg geweldig op zijn vader. Die eindigde meteen in de goelen. Ja. Wat, wat, wat moeten ze dan vervolgens onderzoeken? Gewoon je medische toestand. Het kan zijn dat het helemaal verkeerd I valt. Ja, dus na de landing. Uh, ze zitten na de landing ongeveer twee minuten in de frisse lucht. In uh, een soort van uh, nou ja, draag, strandstoelen zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Daar worden ze in, naartoe gedragen. En daar zitten ze eventjes. En dan worden ze naar een tent gebracht intussen die opgeblazen is. Een mm -hmm. soort veldhospitaal. En uh, daar worden hun ruimtepakken uitgetrokken. Ja. En daar krijgen ze de bekende toestanden natuurlijk. Hè? Ja. Dus uh, de, de pols, uh, de bloeddruk, bloed wordt afgenomen, speeksel wordt afgenomen, urine wordt afgenomen. Je gaat meteen door de mangel. Je, je gaat meteen door de mangel. Ja. Dus, uh, ja. Ja, dus dat, dat duurt ongeveer twee uur. En daarna gaan ze met de helikopter naar, het, uh, naar de stad in de buurt Karaganda. Ja, het is een soort dopingcontrole, hè? Ja. Ja. We Lijkt wel. Lijkt het een ja. beetje. Plakje bij de dokter. Ja. Precies. Uh, Vroud Koerkamp, is in, uh, in Moskou uh, daar um, is het ook allemaal. Kan jij het nog zien? Want bij ons zijn de beelden. Nu zien we opeens weer andere beelden. Wat zijn de beelden die jij ziet? Ik denk dat we zo ongeveer hetzelfde zien. Hier is nu een groot scherm verschenen en er staat met hele grote rode letters op. Uh, Jeft Pasatka. Dat betekent uh, de, landing, uh, de landing is er. De landing is volbracht. En dat is, uh, ja, dat is eigenlijk verlossen. Het is nu want van zit instituut, net als uh, iedereen, ook in Nederland te wachten. Uh, tot we de beelden krijgen van het luid dat opgaat. En uh, ja, te zien of, te, of de heren daar niet al te zeer door elkaar geschud zijn. Nee. Mark, wanneer krijgen we die beelden te zien? Is dat bekend in Noordwijk? We geven het onmiddellijk live door. Uh, wat, wat binnenkomt, kan men, gaat men doorgeven. De champagne staat klaar hier, maar de, de flessen zijn nog niet uh, ontkurkt. Peter kijkt ook naar het scherm. Van, ja, hier staan we naar een plaatje van het, uh, het vluchtleiding. Ja, ik hoor van de Russische uh, tolk. van uh, zie hier de landing. Ja, precies. En uh, daar zien we weinig. We zien de parachute liggen en we zien daar achter de, de, de manschappen ja, de bezig zijn. de mannen erbij. Uh, maar ik hoorde net ook al dat ze gewoon even rustig aan moeten doen. Ze moeten even wennen. Oh nee, ik dacht de beelden te zien, maar dat zijn oude beelden. Dat is een heel, uh, heel ander beeld. Dit is hier, ja, is maar maar nog de, in dat we tot rust moeten komen en eventjes uh, ja, rustig aan uh, eruit gaan komen. En ik kan ook nog voorstellen, misschien is die capsule nog wel heel heet. Dat die af moet koelen. Ik weet het niet, maar hij heeft natuurlijk heel veel wrijvingswarmte gehad. Je moet er op... aan de andere kant uit, natuurlijk. Okay, ja, precies. Ja. Ja. En de uh, andere komt als dus laatste eruit, dat heb ik wel begrepen. Ja, ja, dat ja, als derde... Het is nog even afwachten, maar ja, uh, leuk voordat ze rustig nou, hij, aan moeten doen. Ja, Daar kun kunnen wij niet op wachten. Dus nee, dat willen wij niet. Doen. Maar ja, we wachten hier nog even af. En, uh, ja, de, de, dus er is opluchting, uh, zoals ik net al zei, maar ja, toch ook nog wel een klein beetje spanning. En we kijken allemaal met z'n allen naar die schermen of hij zo meteen, inderdaad, of hij zijn glimlach nu weer op de aarde zullen kunnen zien. Volgens mij is het tijd voor toepasselijke muziek, Bas. Dat dacht ik, Bert.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 Ground Control to Major Tom, Ground ja, Control to Major André is ja, dit, toch? Ja, absoluut. We kijken nu live naar beelden. In Kazachstan. de ladder wordt nu uitgeklapt. Een soort vergrote keukenladder, Piet Mollers. hè? Uh, ja, dat is aan de ene kant een ladder en aan de andere kant een glijbaantje. Eigenlijk okay. is een soort kinderglijbaantje. En die ladder is voor het hulppersoneel om daarboven te kunnen klimmen naar het lijk. Mm -hmm. uh, die capsule is ongeveer 2,5 meter hoog. Dit is allemaal niet vreselijk hoog, hè? Zo hoog als het plafond ongeveer. En, uh, en dan is er een ring rond het lijk. En aan de andere kant van die ring zit, zit dus een glijbaantje. Okay. En uh, het personeel klimt omhoog via die ladder. Mm -hmm. Helpt de, uh, de cosmonaut via het lijk naar buiten klimmen. Yep. En dan wordt je op dat glijbaantje gezet. Aan de andere kant, en dan wordt een glijtje, dus een paar metertjes naar beneden. En daar wordt je opgevangen door personeel uh, weggedragen. Mm. In een soort van uh, reclining chair, dus een strandstoel, uh, zeg maar, gezet, een veldbed. Het uh, is, is de bedoeling om het hoofd laag te houden. Wat? Uh, omdat ze anders heel gauw omvallen. Dus uh, ja, gewoon, Een gewoon, half jaar zonder ja. Ja. en Het hele lichaam moet het dus, dus anders, wat anders. Het in je benen. Maar, maar dat is ook wat ik me afvraag. Nou moet je, via, je moet wel uit dat ding klimmen. Dat is niet even een, een auto waar je uitstappen is Smulders. Je moet wel. Uh, nee, nou, kan ja, dat van die straps waar je je vast kan grijpen. Ja. En ze zijn natuurlijk uh, uh, hebben natuurlijk de afgelopen paar weken heel stevig getraind. En uh, André kreeg ook van zijn personal trainer toe. je hoeft niet meer op te fietsen. We hebben dus een fietsergometer. Nee. Hoef je niet meer op. Nee, je moet je benen en je arm oefenen nu, want je hoeft niet uit de capsule te fietsen. Ja, je, je moet, moet eruit. Uit... Ja. Ja. Maar dames uh, jullie zien natuurlijk dezelfde beelden die wij op dit moment uh, ja. uh, zien. Uh, de trappen die er omheen worden gezet uh, en ja. de mensen die er ook massaal omheen staan. Uh, ja. Dit is het spannende ja. moment in ieder geval voor de broers. Ja absoluut. Volgens mij de, nou ja, de spanning neemt per seconde toe. Hè? Ja. Ik hoorde net al een heel leuk idee. Want ik dacht al, van, hij zou heet zijn. Maar het bleek ook dat die uh, capsule nog heet is. Dat ze daarom die trap eromheen zitten Anders is het gebrand aan, aan de wanden. Ja, het hitte schild wat, wat er gewoon dat een beetje warm is. Daarom hebben doen ze nu een uh, trapje ja. eromheen. We, en uh, nou, we zien dus alle teams die bezig zijn. Uh, uh, uh, er is ook schijnt ook een tent neergezet te zijn. Uh, wat op dit moment niet in het beeld is. Door de recovery teams. En nu een uh, ja, nou, man, mannetje of 50 uh, om de Soyuz capsule heen. Dan nou, moeten ze erop klimmen en dan uh, het luik open schroeven. Daar, ja. daar gaat de mannetje. Ja. Ja, we hebben ook brankaars volgens mij gezien. Ja, omdat ze niet, uh, niet kunnen lopen. Ze hebben natuurlijk uh, half jaar zonder zwaartekracht uh, gezeten. En de spieren zijn zo dermate verzwakt dat je gewoon niet op je benen kan staan. Maar dat misschien dat hij wel genoeg kracht heeft. Dat, daar, daar spant het nog een beetje om. Uh, of, je dat, of je dat zelf kan of niet. Nou, nu een mannetje in een wit pak. Die heeft uh, voor deze gelegenheid uh, echt mooie kleren aangedaan zo te zien. <lacht> en uh, dacht, dan word je niet vies bij zo'n sojus, capsule. Uh, uh, ja, het lijkt nu of, er wat, uh, of ze de tang niet kunnen vinden. <laughs> ja, hoe ervaar je dit? Uh, ja, het ziet er wel heel vreemd uit eigenlijk. <kwijnt> zo. Dat ik had niet verwacht dat er zoveel mensen omheen zouden staan... en dat ze inderdaad uh, met een trappetje omhoog gaan om het uh, open te schroeven. Het is daar nu 33 graden in het uh, gebied uh, rond okay. Baikonur Bij de lancering was het nou, ongeveer dezelfde temperatuur, maar dan onder nul. Ja, precies. <laughs> 34. Ja, <laughs> dus, uh, ja, maar nu is het even afwachten. Ja, het, het, sta, het ziet er wat knullig uit. Ja, het zo precies. Ja, dat heb ik ook. Uh, Piet Smulders, misschien ja, dan even dan dan daarop dan... inhaken. want uh, Mark zegt het ziet er wat knullig uit. Dat vind ik eigenlijk ook wel. Hoe kan dat nou? <laughs> er zijn drie mannen die op nou, de zwembadraaf staan. Nou, ja. Ja, ja, nou, ja, kijk, ja, kijk het, het is natuurlijk een simpel systeem. Uh, het mag ook niet te zwaar zijn, want iedere, iedere kilo die je omhoog stuurt kost heel veel brandstof. Uh, dus het is een simpel systeem, maar het werkt, het werkt al vanaf 1967. Nou gaat die man die uh, Mark net beschreef, die ja. ligt nu op zijn knieën bovenop uh, op die capsule. Ja. Uh, wat is die aan het doen? Probeert hij het luik open te nou, hij maakt, ja, Hij maakt nu het luik open. Het luik klapt naar binnen toe. Mm -hmm. uh, dus uh, er is nu nog minder. Als het luik open is naar binnen toe, is er nog minder luik naar binnen. Ja. Ja. <coughs> en die mannen liggen onderin op de bodem. u zijn net van die telescopen. Ja, ze ja, liggen ja. een beetje op de bodem, op een rug. Die liggen, een beetje, liggen op de bodem op ja. hun rug met opgetrokken knieën. En eh, ze kunnen overigens het lijkt natuurlijk ook zelf, zelf openmaken. Ja, ja, hè. Ja, maar, ja, maar nu ja. komt een ja. vent met een haak, die maakt hem open. En nu wachten ze gewoon rustig. Tot het is een, die een beetje de lana onder de ruimte van krijgen. Nee, maar echt serieus ja. ja, sinds 69. Ja. Is wel proven technology. Met, ziet er ja, een beetje knullig uit, steeds, maar doe het wel. Hij is steeds verbeterd. Hè? Eerst ja, ja. heet het Soyuz, toen heet het Soyuz-T, toen heet het Soyuz-TM, nu heet het Soyuz-TMA. Mm -hmm. uh, Ik voel een TNB komen. Een uh, TNB zou ook <gonstant> nog best komen of een TNC. <g admissions> en wat doen al die andere <gonstant> mensen eromheen? Want het lijkt net alsof echt het hele dorp is uitgelopen. Uh, ja, nou doorgaan doorgaan doorgaan. ja iedereen, nee, weet ik. iedereen heeft natuurlijk uh, hier ja. uh, zijn eigen taak. En uh, dat betekent: nou ja, betekent uh, de astronauten eruit ja. halen. Uh, het betekent ook allerlei dingen uh, veiligstellen. Uh, het betekent uh, de uh, allerlei spulletjes die in de Soyuz zitten... met de cosmonauten ook naar buiten halen. Er zit soms ook biologisch materiaal bij... wat heel snel in een, in een koelkast moet. Dus iedereen die hier is, die heeft zo zijn eigen taak. En soms heb je ook wel eens natuurlijk dat om, omstanders... als er iemand in de buurt woont, dat die langskomen. Het is een beetje een hectisch gebeuren. Ik, ik, ik weet dat een paar astronauten ook... In deze procedure hun dure omega-horloges zijn kwijtgeraakt. <laughs> Dat ze geholpen zijn door hun lokale meneer. Nou we Precies. blijven de beelden bestuderen, maar uh, Renaat is ook binnengekomen voor uh, de hoofdpunten van het nieuws. Renaat Evers. Ja, en zoals u al hoorde, astronaut André Kuipers is terug op aarde. Een kwartier geleden landde de Soyuz-capsule met Kuipers en twee collega's in Kazachstan. De terugvlucht vanuit het internationaal ruimtestation ISS verliep volgens schema. De drie astronauten zijn tot nu toe nog niet te zien geweest. Direct na de landing werd er geklapt in het vluchtleidingscentrum in Moskou... en in Space Expo in Noordwijk, waar veel familie en vrienden van Kuipers zijn. De vrouwen en kinderen van de astronaut zijn in Houston, waar Kuipers later vandaag naartoe wordt gebracht. En ander nieuws, na het bouwongeluk in het stadion van FC Twente een jaar geleden... hebben zeker tien mensen een schadevergoeding gekregen. Dat meldt het ANP na eigen onderzoek. De bedragen lopen in sommige gevallen op tot 20.000 euro, zegt het ANP. Bij het ongeluk stortte een deel van de overkapping van het stadion in. Twee bouwvakkers kwamen om, 16 raakten gewond. En de bosbranden in de Amerikaanse staat Colorado zijn inmiddels zover geblust... dat veel geëvacueerde bewoners weer naar huis kunnen. Twee derde van het vuur is nu uit. Door de bosbranden zijn twee mensen om het leven gekomen... en werden meer dan 300 huizen verwoest. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Partij van de Dieren houdt vandaag zijn eerste partijcongres ja. ooit. En John van Lottom hebben we over keihard kreunende tennisdames. En het ja, <laughs> dat klinkt hier van Piet Mulder. Ja ja ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, ik dacht dat er een astronaut al naar buiten kwam. We zijn er wel heel dichtbij. Er is nu iemand... Uh, ik dacht dat het een stuitlegging was... Dan leek het even op, want is dus, iemand, maar iemand, dus <laughs> iemand, anders, iemand anders. We zien uh, die, beetjes inderdaad ja, ja, ja, precies, en die dus uh, met zijn hoofd naar binnen is... en uh, bezig is om de middelste astronaut, de commandant Aliak Kononenka... naar boven te helpen. Geert Groot-Koerkamp is uh, in Moskou, het vluchtleidingscentrum. Geert, jij kijkt naar diezelfde beelden. Wat zeggen de Russen daarbij? We zeggen nu helemaal niets. Uh, we hebben urenlang onder vijf minuten commentaar gehad van, uh, van iemand die uitlegt welke etappen we ons bevinden. Uh, nu zit iedereen gewoon hier te kijken. Er is dus ook uh, en journalisten en uh, collega-astronauten en de mensen hier beneden die achter al die schermen zitten. Uh, men wil gewoon even zien uh, ja, dat iedereen uh, goed en wel uit, uit het apparaat mm -hmm. komt. En dan is eigenlijk uh, de missie pas echt geslaagd. Ik wil, uh, wat ik al zei, het uh, beeldscherm laat zien dat het allemaal goed is gelopen. De landing is geslaagd. Maar het, het laatste puntje moet er even op worden gezet. En daarna gaat deze Er worden eerst allemaal dingen uit, het, uit, het, uit die, uit die uh, capsule geregeld. Ja. Uh, hij is helemaal zwart geblakerd ook. De intense hitte, meneer Smoltens, bij de uh, terugkeer in de dampkring. Dat zie je terug op het ding. Want het, zo gaat hij er niet uh, Ja, niet er hij, is, de hij gaat de ruimte in en dan is hij zilverkleurig. Juist. Dit isolatiemateriaal Zeker erbij nou de kant. in. Zie en nu ja, mij uh, mij lijkt het erop dat wij, de, de camera die... Uh, cameraman er heen en weer de cameraman is ik De cameraman is kennelijk ook eventjes. Ja, maar oriëntatie ik, ik, ik, ik. Kwijt. Ja, en daar gaat de eerste, dat moet dus gaat de die zijn. van glijbaan af? De Rus, Alek Kononenka, die glijdt dat kinderglijbaantje af eigenlijk. Hm. En wordt daar beneden aan opgevangen. En dan wordt door vijf man en hij gedragen wordt weggedragen. Nu. Ja, en hier staan die strandstoelen waar u het over had. Gewoon, en hier staan die, die uh, Strandstoel. Het is dus belangrijk om te zorgen dat het bloed zoveel mogelijk naar het hoofd. Strand is inderdaad Aliek. Mark Hamer in Noordwijk. Ja, dit is het moment waar ook de familie natuurlijk op wacht. De eerste is eruit, de tweede is onderweg, zo te zien. En André zou nummer drie moeten zijn. Precies, we zien de Kononenko uh, inderdaad in die stoel zitten. Even ja. ja. Fred Kuipers spreken. Uh, heel fit uit. Ik nee. zag eens hand even omhoog gaan. Ik ja, <laughs> tegen dat telefoon. Uh, dat doekje ja. over zijn gezicht heen. Precies. Dat is denk uh, op de tv toch. Ja. Volgens mij moeten we in de achtergrond dan uh, de nummer 2 eruit zien komen of de ja, nummer 3? Don Pettit, de Amerikaan. De andere zou uh, komt als derde eruit. Ja, die moeten eerst nog van stoel wisselen daar binnen. Ja, precies. Want ja, de, via de middelste stoel kan je alleen uh, eruit komen. Ja. Ja. Dus daar moest eerst uh, de commandant eruit. Dus nu zijn ze bezig met Don Pettit uh, om die uh, eruit te krijgen, terwijl de, de medische teams hier met Koronenko uh, in de weer zijn. Ja. Het is toch wat warm hier, geloof ik. Ja, dus, uh, ze, zien, ze zien daar de uh, Het is de, gewoon de 33 graden, hoorde ik uh, net. En men is wij bezig met doekjes. ook. In die capsule is het ja. natuurlijk erg warm geworden bij de, bij de landing. En gewoon de, de emoties van het, uh, van het weer ondervinden van de zwaartekracht. Ja, wel vijf, zes mensen staan eromheen. Terwijl nu, uh, ja, helaas zien wij dat scherm... Nee, daar is hij weer. De beeldverbinding viel even weg. Ja, ja. Kijken jullie naar naar voren? Ja, oh, de handje ah, ouais. gaat omhoog. Ja, daar wordt hij weer. Wordt er in één zwaait even. Terwijl, ja, wij zitten toch wel met spanning erachter te kijken. Ja. Ja, ja, precies. Hè. We weten dat hij als derde komt. Maar ik zit wel te wachten. Maar ik vind het ook leuk dat hij eruit ook eruit euh, nou, is. En dat hij ook zo ook weer kan zwaaien. Maar je ziet hoe zwaar het is dat hij eruit komt. Ja. En dat hij nu pas eigenlijk even uh, nou, de pers kan zwaaien. Hij is gedragen. Ik dacht trouwens dat de bedoeling was dat hij gewoon eigenlijk zou kunnen lopen. Dat ze daarom zoveel gesport hebben daarvoor. Nou ja, dat, ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ze in ieder geval naar het luik moeten kunnen kruipen. Dat dat al voldoende is en dat ze dan eruit uh, geholpen worden. Dus dat stukje. En daarna uh, is het uh, ja, gewoon gedragen worden. Nou, dit, dit, dit, het is weer even wachten. Het is weer even rustig. Volgens mij wordt nu uh, zijn hartslag opgenomen van uh, ja. uh, Koroninko. Zien mensen daar. hartslag uh... wordt opgenomen, ja. Een dame daar uh, bij zijn rechterbeen ja. en, uh, is aan het voelen. Ja, je zou zeggen, uh, ze doet het echt nog met de hand. Je zou zeggen dat dat tegenwoordig toch modernere middelen. Als het <laughs> maar werkt, dus, als het nou werkt. Als het nou werkt. De, de, de Russen doen dat altijd heel erg uh, goed. Uh, ze houden het simpel. Ah. Dat werkt, dat, uh, dat houden ze. Uh, Meneer ik dacht, dacht, dacht eigenlijk dus dat het, dat het sneller zou gaan. Nou, zorgvuldigheid staat hier natuurlijk voorop. Hè. Dus er uh, heeft niemand haast in feite. En nu wordt ze, uh, de hartslag van uh, koning Jenke opgenomen via zo'n uh, zo zo dingetje wat om zijn vinger wordt geschoven. Uh, dat, de, de moet, kijk, die mensen voelen zich toch niet geweldig, hoor, op het moment dat ze terug zijn. Dus ja, geestelijk wel natuurlijk. We zijn ja. blij dat het allemaal gelukt is. Maar wordt het net zo in dat ding. Het is gewoon niet lekker zitten. Het is niet, het is niet lekker. En ook de eerste minuten op aarde. Hè. Je hebt ook gezien hier bij konon dat het een hele tijd duurde voordat hij eens een keer even een, zwaar, een, even klein, een handje. Er, ja. klein handje even tevoorschijn kwam. Ja. Uh, er zijn er ook die eventjes het bewustzijn verliezen. Dus het is toch altijd... Uh, ze moeten gewoon even tijd hebben. Haast is hier... Uh, niet te, uh, te adviseren. Maar je zit in dit pak, daar, zit, zit er nu nog, wat, daar zitten allerlei systemen in om warm en kou uh, ja, op op te Ja, dat werkt nu niet meer. Dat doet het niet. Dus je zit in, nee. in, een, in, een, in een dik pak... Ja. in de brandende Kazachstaanse zon weg te gaten. bakken. Ja. ja, wat je zei 33. Graden. De weersverwachting was 21. Uh -huh. Dus ik weet niet wat die 33 vandaan komt. gaat er maar in een, ieder geval een man in, die gaat waarschijnlijk een uh -huh. cosmonaut nu helpen naar buiten. Want die komt er denk ik niet helemaal... Lekker uit dat zo. zou kunnen. Ja, het kan zo n, zo n, ook zijn dat er, iets, dat er spullen in de weg zitten. Kijk, die capsule moet, dat hebben we net ook gezien, zoveel mogelijk leeg worden gemaakt. Ja. Allerlei pakketjes eh, moeten eruit om de, de weinige ruimte die er is, toch zoveel mogelijk te kunnen benutten. Ja. Is het nou helemaal klaar met deze lada? Die gaat het museum in of uh, wordt ja, die weer ja, gebruikt? Ja. Nee, nee, nee, die lada gaat inderdaad in. het museum de de in. Ja. Ja. Het barst van die dingen. Ze ja. hebben inderdaad een museum ja. en daar staan dan de belangrijkste natuurlijk, hè? Ja. De eerste staat er niet, want die is helaas uh, zonder parachute omlaag gekomen met een cosmonaut erin in 1967. Dus die, uh, die was wel degelijk uh, helemaal We opengebarsten en uitgebrand. Ja. Uh, dus uh, het gaat wel eens een enkele keer mis. Maar mm. dus sinds 1971 is het altijd goed. Altijd goed. Nou, de man die erin was gegaan is er ondertussen weer uh, uitgekomen. Maar het ja. wachten is nog inderdaad op de tweede ruimtevaarder voordat die eruit komt. Don Pettit. Don dat is degene die er nu uit moet komen. Ja. Goed, wij wachten even ja. met iedereen mee.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 For to be, I En wie waren dat? Centropé heet het nummer. André Kuipers die zit nu op de rand van de sojuz capsule Mark Hamer in Noordwijk. Ja, het is een grote verrassing hoor. Ik heb Peter André. Hij is eruit? Ja. Het zit weer een smile op zijn gezicht hè. Ondanks dat hij kotsmisselijk waarschijnlijk is. Hij ja, heeft ja, er dan verwacht. Ja, het is eerder dan verwacht. Ik heb... ja. Hij zou eigenlijk als derde eruit komen. Ja, maar ik nu verwachtte Don Pettit. Ja. En, uh, en dan komt de andere als tweede eruit. Zo te zien uh, gaat het alweer goed met hem. Maar ik voel hem wel heel slapjes eruit komen. Ja, toch wel, hè? Ja. We waren al even bezig geweest. Ja. En, uh, ja, uh, maar hij is eruit, dus het, is, uh, het is goed gegaan. En hij wordt nu op dit moment niet in beeld genomen. Dus we zien nu even andere, wat andere beelden. Ja. ja je vond het wat slapjes zien. Ja, precies. Ik ja. verwacht niet ook niet anders eigenlijk. Nee, en, en uh, uh, dan wordt hij nu door de mensen helpen hem. En er uh, wordt ook aan zijn pols gezeten. De vorige keer ging het toen wat mis, hè? Ja, er is een horloge gestolen. Ja, precies. Ja. Ik zit net ook aan te kijken. Wat Ja, nu u ja. ja. <laughs> moeten jullie wel opletten of ze een erdoor is. Ja, dat ja, is wel triest inderdaad. Ja, terwijl we wel uh, Kononenko in beeld ja. zien, maar niet uh, rechts André Kuipers. Daar is men de rechts in beeld mee bezig. Uh -huh. uh, ja, ja wat, wat, nou, hoe, hoe, hoe kijk je nu hiernaar? Ja, vol bewondering ook. En het, die, ja, Heel raar, dat is net als een is. Net komt de derde eruit. Uh, ja. Ja, die gaat er ook uit. Die wordt, die wordt er nu uitgetrokken. Dus de helm achter, op zijn achterhoofd. Ja. Nou, ze hebben het alle drie uh, dus overleefd. Uh. Ja, dat hadden we wel verwacht, hopelijk. Ja. Ja, die. die... Ze, ze, ze, ze lachen, maar ze zijn een beetje groen, uh, Piet Zwollers. Ja, nou ja, het is ook een geweldige overgang hè, om een half jaar zonder gewicht te zijn geweest. Hey, kijk, normaal wordt door uh, de aderen, door klep in je aderen, wordt het uh, bloed omhoog gestuurd. Ja, hè, de het <laughs> en dat systeem dat is dus uh, ja. helemaal ontregeld. Ja. En je moet, er wordt dus ook verteld om zo weinig mogelijk hoofdbewegingen te maken. We zien het bij Kononenko hier, de commandant, dat hij zich uitermate rustig houdt. En dat is ook de bedoeling, want je wordt heel snel duizelig. Je komt intussen dompetend naar beneden via het glijbaantje. En dan zijn ze er ja, alle drie ja, uit. En dan zijn Helemaal ze er alle drie uit. Kotsmisselijk, maar wel op haar. En oh, dan hebben we André in beeld. <laughs> hij zwaait. Niemand Hij wordt gezwaaid. Ja. <laughs> hij lacht wel, hè? Ja, ja, hij lacht zoals gewoonlijk, zoals we dat van hem gewend zijn. Hij heeft er, uh, toch uh, wel plezier in. Maar je moet zich gewoon even rustig houden. Ja. En op dit moment wordt dan zijn pols gevoeld. Alles normaal. We er voor iemand klaar met een doekje. Dat is ook zo'n soort... Uh, Traditie haast, dat het gezicht even wordt het gedept, gedept Precies. met een doekje. En dan gaat er nog iemand de, de, de bloeddruk meten op dit moment. Dat gebeurt met zo'n uh, zo dingetje aan de vinger. Nou, het is allemaal goed gekomen. En uh, opluchting ook in Noordwijk, daar zien we ook beelden van. Volgens mij is daar ook de champagne ontkurkt. Uh, volwege de veilige terugkeer op aarde van André Kuipers. Wij gaan even praten met Marianne Thieme. Gaat het niet over de ruimtevaart? Uh, want uh, de Partij voor de Dieren heeft vandaag zijn eerste openbare congres. Hoewel, mevrouw Thieme, uh, zit u ook te kijken naar André Kuipers? En te luisteren? Nee, zeker niet. Nee, jammer genoeg niet eigenlijk, want het is wel spectaculair natuurlijk. Het is hartstikke spectaculair. Wat wil de Partij voor de Dieren eigenlijk met de ruimtevaart? Uh, geld erbij of geld eraf? Nou, kijk, je ja, hebt ruimtevaart uh, die zeker ook in, uh, in termen van, uh, van onderzoek naar duurzaamheid, uh, goede oplossingen voor ja, de opwarming van de aarde uh, ook uh, wordt ingezet. Nou, dat is natuurlijk een heel goede zaak en daar zou je met name ook op willen inzetten. Ja. We praten met u, want het is het eerste openbare uh, congres. Uh, waarom gaan vandaag uh, alle deuren open? Nou, de leden hebben bij het vorige congres uh, gezegd van, nou goed, we, hebben, we realiseren ons dat, uh, dat heel veel mensen nu graag ook uh, willen dat het uh, openbaar wordt. Uh, we hebben hard gewerkt aan uh, toch wel de unieke partij voor de dieren, want dat is uniek in de wereld. Uh, de leden hebben zich tot nu toe altijd gerealiseerd dat het een hele kwetsbare positie is. Er zijn mensen die heel erg onwennig zijn, ook ten aanzien van onze partij, die vinden het eigenlijk heel raar dat er zo'n partij is. En de eerste jaren hadden de leden ook uh, meer het gevoel van, nou, laten we gewoon dat eerst eens even opbouwen voordat we meteen uh, een podium bieden voor de, voor de lachers. Maar inmiddels is zo dat de leden zeggen... van nou, uh, uh, uh, wees welkom. En uh, nou, we hopen natuurlijk ook dat het extra publiciteit oplevert. Dus, dus het, ja, het vaste een <lacht> ontwerpje in het 8-uur-journaal. Maar uh, wordt het dan vandaag ook gewoon dat leden... amendementen, moties enzovoorts kunnen indienen? Net als bij alle, alle andere dat partijen. Dat is altijd al zo geweest. We zijn een vereniging ja, al de oprichting van de ja, nee, partij. We hebben het alleen en... nooit zo kunnen zien. Maar ik bedoel dus dat het vandaag dus ook in de openbaarheid... Ja, allemaal plaatsvindt. Ja, het is gebeurd... Uh, ik heb wel even gekeken naar alle andere uh, congressen en het gaat er eigenlijk net zo aan toe. Alleen bij ons kun je uh, mensen treffen die echt uh, horen tot de groene voorhoede van Nederland. En die zeer eensgezind uh, is om op 12 september een revolutie te veroorzaken. Een revolutie, daarbij bedoelt u gewoon een aardverschuiving uh, van de Nederlandse kiezers. Van twee naar vier of vijf zetels, wat is uw uh, streven? Nou, de... De, ik, de verkiezingen van 12 september zullen verkiezingen zijn voor de kleine partijen met name, want uh, de grote partijen zullen niet meer dan 30, 35 zetels uh, hebben krijgen. Dat betekent dus bij de regeringscoalitie dat ze heel vaak niet tot een, een meerderheid kunnen komen, uh, wat normaal niet altijd het geval is geweest. Waarbij dus een stem op een kleine politieke partij een doorslaggevende stem kan betekenen, ook een heel duidelijk signaal. Ja, en u bent beschikbaar. Begrijp ik. Ik wens u een mooi congres en uh, nou, daar zullen we het vast en zeker wel vanwege die extra publiciteit vanavond in het 8 uur journaal ja, zien. <laughs> Dag voor het Bedankt hoor. Dag. Ja, in Kazachstan. We, we zagen net uh, uh, zojuist geland. André Kuipers in een strandstoel zitten te bellen met een satelliettelefoon. Maar uh, het is rustdag op Wimbledon. We gaan even naar iets anders. Want Spannend toernooi dit jaar uh, is het uh, zeker op Wimbledon. De grote spelers deden het minder goed dan verwacht. Grote namen verdwenen. En de gemoederen zijn verhit vanwege het prijzengeld, Want dat is wat belangrijk. We gaan praten over het spel en de knikkers. Hier aan de tafel uh, oud uh, proftenniser John van Lottem. Uh, John, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we de, je bent er de hele tijd al bij geweest ja. en hebt gekeken hier naar, naar dit. Dit is ook inspannend. Hè? Dat is ja, met bijna is, een vijfzettertje als je dit zo ziet. Dit is topsport inderdaad. Ja. <laughs> in zes, uh, zes maanden de ruimte in geweest En op deze manier terugkomen. Dat is uh, ja, echt... Uh, Zeer bijzonder. Ja, dit zijn wel sportmannen ook. Dat, ja, is, zeker. He, dat moeten ze ook doen. Even over, het, over het, het, het tennissen zelf. Gilles Simon. Die vindt het gek dat vrouwelijke tennissen hetzelfde prijsgeld krijgen als mannen. Uh, vrouwen staan minder lang op de baan, zegt hij altijd. En ze spelen ook minder aantrekkelijke partijen. Eens of oneens? Uh, absoluut mee eens. Ja. ja. Ja, uh, nou ja, Gilles Simon is niet een speler die uh, voor het grote publiek misschien bekend is. Mm Hij -hmm. uh, is een hele rustige, uh, leuke Fransman. Maar uh, ik denk dat als je een enquête zou houden onder de mannelijke tennissers... Ja. dat er uh, toch 95 uh, daar ook mee in zullen stemmen. Maar het zijn toch ja. altijd wel leuke partijen om te zien? Um, ja... Nou ja, je kan het ook zo bekijken. Het is qua niveau ja. en qua, qua tennis. Is, heeft dat, uh, ja, dat zo'n groot verschil met, uh, met het mannen te, tennis ja, te maken. Nee, het en dan het gaat het niet dat... altijd om kracht. En, nee. Maar dan gaat het meer om wat kan je met een bal. En, en hoe uh, uh, uh, uh, uh, heeft het tennis zich geëvalueerd in de laatste 15 jaar bij ja. het tennis. Bij de, maar de, de het balans. feit dat Kim Kleisters, nadat ze moeder is geworden... gewoon binnen twee weken weer nummer één van de wereld kan staan. Dat zegt misschien alles. Nou ja, dat, inderdaad. Daar ja. zeg je al heel veel mee. Dat zou bij het mannen tennis... Niet kunnen gebeuren. Maar toch, anderzijds, die vrouwen die leveren ook die inspanning... die staan ook lang op die baan, die trainen er ook voor... die ontzeggen zich een hele hoop. Dan is het toch niet meer dan normaal dat je hetzelfde prijsgeld toekent? Uh, nee, dat vind ik niet. Het okay. is, uh, ze verdienen absoluut uh, om, om veel prijzen geld te verdienen. Uh -huh. uh, mensen komen naar het stadion. Uh, alleen, ik denk dat uh, de mannelijke tennissers meer mogen verdienen. Robin Haase, die, die zei het volgende tegenover uh, die uitspraak van Gilles Simon. Die heeft zich uh, misschien niet zo populair gemaakt, maar hij heeft wel gelijk. En, uh, en, uh, en ook dat weer. Kijk, die jongen wordt een beetje ook weer ja, te kijk gezet. Maar hij heeft gewoon gelijk. Hij komt met goede argumenten. En ik heb nog nooit of nog geen iemand gezien die die argumenten heeft gebruikt. om daar eens een keer een goed artikel over te schrijven. En dat is jammer. Nou, die hoort dus ook bij de 95% van de landen die dat vindt. Maar Marie Charapov die, ja, die is een beetje pissig natuurlijk. op die uitlatingen van Simon. Die heeft gezegd: er kijken meer mensen naar, naar mij dan die uh, van Gilles Simon. Laat hem eerst maar eens net zo populair worden als ik. Toch ja. een puntje, hè? Nou, ik denk dat ze misschien niet een helder beeld heeft... Uh, dat ze liever voor haar komen als zijnde persoon... dan voor haar tennis. Dat uh, is het toch, hè? Als je er goed uitziet, dan komen ze wel. Ja, dat, dat is bij dames tennis wel. Mm -hmm. En daarom verdient zij ook gewoon enorm veel geld buiten, buiten tennis om. Ze verdient uh, uh, 3 miljoen dollar aan prijzengeld, volgens mij, per jaar. Ja. En ze verdient er 33 met, uh, met sponsoring. Met merch en dan precies, met shampootjes en uh, de ja. randjes en dan ja. En dan is er nog iets, dat is dit. <lacht> Welke slaapkamer? Nou, het is een tennisveld. Het okay. is ja. okay. dus gewoon Wimbledon, de oogst van een week Wimbledon. Ja, dat is Sharapova Azarenka, die natuurlijk aardig wat decibellen weten te bereiken tijdens het toernooi. Maar dit is een issue dat elk jaar weer voorbij komt. Het is begonnen met Monica Seles, volgens mij 15 jaar geleden. Kreuntje Seles heet wel genoemd. Kreuntje Seles en ja, dat hoort ook een beetje bij het dames tennis. heb jij wel eens gekreund op de baan? Ja, elke, elke speler kreunt. Uh, dat, is, dat is normaal. Op het moment dat je uh, kracht gebruikt, dan, uh, ja, dan moet je uh, ja, dat ook maar uitblazen. Leid, leid het je af, John? als je daar staat te tennissen. Hè? Ik kom nee. voor je bij een krachtinspanning even ah, doet. Dat nee. hoor je dan ook. Maar dit doet iets tegenover, je ook. Het, het, Verlies het leidt, je niet de concentratie? Nee, het lijkt niet af. Ik heb ooit een okay. keer naast Sharapova gespeeld, uh, de baan daarnaast. En dan lijkt het wel of omdat je. Dat je ja. niet mijn type. Maar, uh, het, het is meer als je er, uh, op de baan zelf staat, dan, uh, dan ben je met de bal bezig. Ja. Alleen, uh, bij Azarenka is het zelfs zo erg dat uh, ze blijft kreunen tot het moment dat de andere speelster ook moet slaan. En dan heeft het wel absoluut effect op het tennis. Ja. Ja. Misschien moeten we het even ook nog over de spelers hebben. Laten we even bij de dames beginnen. Uh, de Nederlandse dames, Arangia Rus, aanvankelijk heel goed, maar vervolgens tegen een Chinese uh, dame, kansloos uitgeschakeld. Dus op het ene moment heel goed, uh, op toppen van de kunnen. En de volgende dag echt uh, bij een dieptepunt punt punten. Uh, nou, dat is misschien dat ook doen? nog een beetje een fase in haar carrière. Ze is, ze is echt aan het doorbreken. Ze, ze kan dus van Sam Stozio winnen de nummer vijf van de wereld... wat echt een hele goede prestatie is. En dan verliest ze van de Chinezen. Maar de Chinezen is een, een, een zeer geslepen speelster op gras... en die het haar, uh, haar spel ook absoluut niet ligt. Dus uh, ja, de, misschien wat, uh, wat hard komt dat over... omdat je van een hele van een grote top hebt gewonnen... Nou, dat is en Dan, van dan iemand verwacht je verliest. heel veel. Nou ja, kijk maar naar de... de bij de mannelijke speler Tsjech Rosol... die wint van Rafael Nadal. En de dag ja. daarna gaat hij uh, eraf... kansloos tegen een Duitser. Gew gewoon, je kan van die dagen hebben dat je alles goed slaat. Ja. Alle ballen vallen goed. Hmm. En dan kan je van iedereen winnen. En de volgende dag is dat niet zo. Ja, dat klopt. Ja. Zo werkt dat in tennis. Zo werkt het ook in tennis, ja. ja. En Kiki Bettels? Ja, een speelster die uh, zeer interessant is... Uh, omdat zij uh, het helemaal zelf heeft gedaan... om uh, de, de, de, de top te bereiken. Geen hulp gehad van, uh, van de KNLTB... Um, ja, een geweldige doorbraak dit jaar. In Marokko een uh, WTA-toernooi gewonnen. Ja, en dan ook nog uh, je eerste keer op Wimbledon van Lucy Safarova winnen in de eerste ronde. Uh, wat toch wel echt een uh, bekende naam is. is. Ja, ik kan alleen maar complimenten geven. En uh, zij zal We... de komende jaren nog wel uh, te zien zijn We op het... We uh, gaan er veel van horen nog. We gaan er veel van horen. Ja. En, maar... en dan die mannen nog eventjes. Um, want Nadal uitgeschakeld, maar die anderen liggen ook onder vuur. Ja, Federer uh, die hing aan een zijde draadje. Um, um, uh, maar die heeft, uh, heeft toch gewonnen, dus die heeft een herkansing. Novak Djokovic uh, ziet er gewoon heel solide uit en uh, ik, ik neem aan dat hij uh, wel de grote titelkandidaat is. Ja, we komen Djokovic. Djokovic. We komen zo even mee terug. Even, even nog naar, naar Noordwijk, want daar staat Mark Hamer, naast de gebroeders Kuiper. Uh, allemaal weinig haar op de, de, de Schelde. dat is een kenmerk voor uh, slimme mannen. Hun grote broer André, die is, die is terug uit de capsule. Alle mensen zijn weg en de stoelen. zijn zijn net weggedragen. Hebben ze al met hem gebeld? Want we zagen hem net met een satelliettelefoon in zijn oren, Mark. Ja, nou, hij, hij heeft waarschijnlijk uh, gebeld met zijn vrouw, die Helen Kuipers. Die is hier niet, want de rest van de familie... Ja, de broers zijn hier, maar de rest van de ja. familie zit in, in Houston, hè? Ja, ja uh, mijn moeder en uh, mijn neefje en uh, mijn nichtjes die zitten in Houston. En uh, ja, wij hebben ervoor voor gekozen om hier te blijven. Ook omdat het wel heel druk is voor André, als wij er ook nog zouden zijn. Dus hij krijgt, dan een hele, hij krijgt nog hele drukke twee, drie weken... In Houston hebben allerlei medische experimenten. en moet ook in quarantaine blijven. Het eerste wat hij zo meteen gaat doen, is het vliegtuig in. Hij moet het vliegtuig in en dan gaat hij richting Houston. Dan is hij nog twintig uur onderweg. Ja, hij is er. Jullie staan met een glas champagne in je hand. Hoe, hoe, hoe, hoe smaakt dat nu? Ja, dat smaakt super. Ja, super, ja, super <laughs> lekker. <nee>. De, <much> de spanning die, uh, ja, laat ik het zo zeggen, die is een stuk minder dan, uh, dan net. Ja, ja. ja, absoluut. Pieter, maar wat vond je nou het meest bijzondere moment? Hiervan dat ik hem zag. Toch, de spanning lag zat in het feit dat hij landde en de parachute. Maar daarna dat ik hem zag, dat was wel het meest emotionele. Ja, waar hadden jullie het meest tegenop gezien? Uh, nou, ik, vond, ik was het dat ik de parachute zag. Toch. Ik zei, ik, ik heb toen in Moskou zijn we ook geweest bij het luchtvaartcentrum en dan zie je zo'n verbrande Soju staan. En het is een enorme hitte en krachten die erop komen. Dus dat vond ik allemaal wel een eng idee. En dan zitten drie mensen in zo'n capsule gewoon heel kwetsbaar. En er zullen ja. enorme krachten die erop komen. Ja, we hebben even goed opgelet. Uh, die, die Duitser met dat blauwe pak, ja. die heeft zijn horloge okay. ja. <laughs> Let op, dat is de vorige Precies. We, ja, we hebben, we we got we got hebben erop gelet. Ja, ja. Die, die gaan we onthouden. Okay. Mark Hamer vanuit noord de ja, ja. Broeders ja, nee. Kuiper. Piet ja. Molters nog steeds hier in de studio. En eh, meneer Smoltus, nu begint het hele circus pas terug op aarde. Na een half jaar, hoe lang duurt het om dat lichaam weer helemaal aardklaar te krijgen? Nou, maar het zegt ongeveer dezelfde tijd dat je in de ruimte bent geweest. Ja. Dus, uh, en, en dan blijven er waarschijnlijk toch nog wel gevolgen op lange termijn. Met name voor wat de botontkalking betreft. Die komt niet bij, dat komt niet bij iedereen terug. Dat wordt niet gecompenseerd, dat okay. kalkgehalte. Vaak. Hè, dus uh, je verliest ongeveer 1% botkalk uh, per maand. Dus dat betekent dat, in het geval van André, zou dat 6% kunnen zijn. Er is ja. één Russische cosmonaut, die is 14 maanden in de ruimte geweest. Mm -hmm. En die is 12% van zijn botkalk uh, verloren. Nou ja, en op latere leeftijd kan je daar wel eens last van krijgen. Ja. Maar André zegt, ja, dat is de prijs die dat je misschien erbij. moet betalen... maar dat weten we niet. Dan heb je wel mooi uitzicht gehad, ja. ja. Maar je kan beter een <laughs> <dan> vijf zetten spelen. Nog eventjes een Nederlandse kans hebben. Nou, kans hebben Robin Haase, die ligt er inmiddels ook uit... Ja, jullie? maar vloog Juan, Juan Martin Del Potro. Dus dat is een, een, een topper waarbij hij een hele goede wedstrijd heeft gespeeld ook nog. Dus gewoon een, een, een slechte loting gehad. Gewoon pech. Pech, ja. Pech, dat kan je ook wel eens hebben. Ook in de sport. zeg, dank jullie wel ja. dat jullie uh, hier waren in uh, de sportstromen. Piet Smolders en uh, John van Lotte so. Radio 1 Sportzomer en het EK Voetbal. De finale. Noord-Europa wordt bedankt. Het gaat tussen Spanje en Italië. Vanavond om kwart voor negen. Luister naar de Radio 1 Sportzomer en mis niks. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.